Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is 5 mei en dat betekent bevrijdingsdag vol festivals en ambassadeurs in de helikopter die het hele land afgaan. En dat begon allemaal met premier Rutte vanmiddag die het bevrijdingsvuur in Zwolle aanstak. Ik wens jullie een prachtig festival toe. Ik wens heel Nederland een prachtige dag toe. Ik heb gebeld, het blijft droog. Oh mijn god! En een onweersklap boven me. Uh, het regent verschrikkelijk. Het hele veld is leeg. Het, uh, de organisatie heeft net gezegd dat iedereen uh, moet vertrekken. We gaan even kijken hoe, uh, hoe, de, hoe lang de onweer uh, zich aanhoudt. We gaan sowieso verder. Nou, hier in Haarlem, zo wat aan de kust, wijdt eigenlijk alles over. Er zijn dus echt tienduizenden mensen bij elkaar om de vrijheid te vieren. Weet hoe vrij je bent en geniet ervan. We staan met allen op een veld, het kan allemaal. Het is een feest om de Vrijheid van Nederland te vieren. En, uh, het is supergezellig, veel mensen bij elkaar. Uh, elk jaar een, een feestje. Ja, je hoort het al, onweersbuien hebben sommige festivals dus even verpest. De meesten hopen dat ze vanavond gewoon weer door kunnen met het feestje. Ines Weski mag voorlopig geen advocaat meer zijn. Ze zit op dit moment vast omdat het Openbaar Ministerie denkt... dat zij berichten van en naar Ridouan haar cliënt, doorspeelde in de gevangenis. De club van advocaten in Rotterdam heeft haar nu ook geschorst. En pas als ze wordt vrijgesproken mag ze dus weer aan het werk gaan. In Schotland ga je straks geen agenten meer met een snor of baard zien. Volgens de BBC is dat vanaf volgende maand verboden. Heeft te maken met de gezichtsmaskers die agenten op moeten... bij branden of verkeersongevallen. Die zouden niet niet Meer werken als er een dikke baard tussen zit. En in Londen staan nu al dikke rijen langs de kant. De hele stad is afgezet voor het grote moment morgen: de kroning van Koning Charles. Maar ook vanmiddag was er al van alles te zien voor de fans, want de koninklijke familie deed al een klein rondje over de route. We Amerika. ik kom hier van Bangkok. Ja, ik hier Morgen is dus de kroning van Charles. Dat feestje begint vanaf 10 uur s ochtends. Het weer vanmiddag dus stevige buien met hagel en onweer. Het is tussen de 16 en 20 graden. Vanavond wordt het wel droger. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7. Zaanstad richting Horen. Tussen kropitz en Purmerend is de vertraging 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zij ging slecht op school Laag niveau, ze er nooit verleiding Het werd weer het Wel bullshit Elke nacht rijdt hij de I sit here thinking of you Can't wait to get in it I'm waiting for the week to be through Saturday's the only day I wake up thinking about Cause any other day is just another day, no doubt Cause every time I think about you, thoughts go through my mind Cause tonight is Saturday night Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De coronapandemie is geen wereldwijde noodsituatie meer, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Drieënhalf jaar geleden kreeg het virus dat stempel. De crisisnoodopvang voor asielzoekers die wordt verzorgd door de veiligheidsregio's is gemiddeld twee keer zo duur als de reguliere opvang door het COA. Dat blijkt uit een rondgang van nieuwsuur. Het komt door noodvoorzieningen bij tijdelijke locaties. En er is dit jaar geen officiële receptie in het Kremlin op de Russische feestdag Dag van de Overwinning. President Poetin ontmoet daar andere jaren veteranen die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer in het binnenland regen en onweer. In het westen overwegend droog. Het is ongeveer 18 graden.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 We didn't take it to the first now yeah. Ik heb een geheim en ik zoek waar ik moet zijn. Hoe gaat het anders? Alles. Is...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 One day for me Kan. En dat het is veranderd, leg me pijn neer en verdwijn. again. What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crime? Weet your eyes, clear your heart, cut the cord, are we human?